In de Noord-Mexicaanse grensstad Reynosa heeft de politie 51 migranten bevrijd uit handen van een drugsbende. Ze waren ontvoerd en zouden worden ingezet als drugscourier. Drugsbendes in het noorden van Mexico overvallen geregeld bussen met migranten en vluchtelingen uit het zuiden van Mexico en uit andere midden-Amerikaanse landen. De migranten worden gedwongen om drugs te smokkelen naar de Verenigde Staten. Mensen die weigeren worden vaak zonder pardon doodgeschoten. De Mexicaanse politie heeft deze maand al 34 graven met 177 lijken van migranten gevonden in de grensstreek met de VS. Vorige week werden nog 68 ontvoerde migranten bevrijd.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 Goud terug, halve finale, Champions League in de arena. Of Schalke zit er nog steeds in of en Ronald van der Keer. Bijna 18 minuten gespeeld, de stand is nog altijd 0-0 als Schalke een vrije trap neemt vanaf de rechterkant, maar Ferdinand die bal onschadelijk kan maken en uiteindelijk Garrick de rest van het opruimwerk kan doen en misschien wel Rooney aan het werk kan zetten. Nee, kan niet, omdat Schalke goed verdedigt. Dat goede verdedigen geldt ook voor Manuel Neuer, een minuutje of vier geleden, toen hij door Park ineens vrij werd gezet voor de doelman van Schalke 04. Maar die keeper die keert tot nu toe alles wat hem. Een beetje in zijn buurt komt, wat ook nu bleef de inzet van de Mexicaan, wat onder zijn lichaam hangen, het was een zekere treffer, maar uiteindelijk wist Neuer hem te voorkomen en daarom is de stand nog 0-0 met die balbezit voor Manchester United. En zo hebben we toch al vier kansen, vier goede kansen gezien voor Manchester United en daar tegenover staat eigenlijk maar één Afstandsschot van Schalke in deze wedstrijd tot nu toe Valencia. Na een prachtige opening van Rooney over de hele Valencia speelt Park aan. Park met een voorzet. Daar komt hij dan. Nee, weggekopt op het laatste moment. Het ziet er allemaal iedere keer dreigend uit. De ballen die voorgegeven worden ook vanaf de zijkant. Maar vooralsnog houdt Schalke de stand en mag Manchester United aan de rechterkant gaan gooien. Valencia laat dat aan Fabio die rustig aan doet wacht. Op aanbod. Voorlopig komt er niemand naar de bal toe. En gaat Fabio zo te zien proberen richting de eerste paal Rooney of anderen te bereiken? Of is het toch gewoon kort? Het is kort op Valencia. Maar dat is een vervelende ingooi voor de, middenvelder, voor de aanvallende middenvelder uit Ecuador. Want die kan eigenlijk helemaal niets met die bal. En dus is Manchester United de bal kwijt. En is er een overtreding gemaakt. In het voordeel van Manchester United, Farfan, is het... Die de overtreding maakt en dus is Manchester United alweer weg met Evra. Evra zoekt en kan ver opstomen. Speelt aan de linkerkant Giggs aan. bal gaat uiteindelijk naar Carrick. De combinatie lijkt tot te verlopen als er een doorgelopen speler bijna wordt bereikt. Maar Neuer alert is en zo Manchester United de bal moet afgeven aan Schalke... Maar het ziet er toch allemaal niet heel prettig uit bij Schalke. En ook Noyer kijkt bezorgd. En dat is terecht, want Noyer is zo'n beetje het drukste baasje op het veld. Tot nu toe de keeper die Schalke 04 gaat verlaten. Waarschijnlijk wel deze zomer aangegeven dat hij in elk geval zijn contract... dat loopt tot 2012 niet meer gaat verlengen Kelsen Kiersen, Kind van de club, zelf ook op de tribune gestaan. En waarschijnlijk, ja, dat kun je ongeveer wel invullen. Hoewel hij ook lang nog uh, kandidaat is geweest om bij tegenstander Manchester United... de opvolger van Van der Sar te worden. Je kunt ongeveer wel invullen dat Noyer volgend seizoen... ...in München onder de lat staat. Het is allemaal makkelijk te vertellen omdat uh, Manchester United deze fase heeft gekozen... ...om even wat rond te spelen, even wat te temporiseren. Fidic en Ferdinand nu, terwijl Schalke ver is ingezakt... ...kunnen die twee daar elkaar de bal toespelen. Er moet er uiteindelijk een opening gezocht worden. En die wordt gevonden aan de linkerkant bij de Fransman Efra... ...met vier, vijf stapjes op de helft van Schalke 04. Lange bal vervolgens richting Andes. Afvallende bal komt voor Valencia. En Andes dan die met het... Linkerbeen, net naast de goal van Schalke 04 schiet. Neuer lag wel in die hoek. Het snelle bewegen, het snelle schieten ook. En een combinatie met Valencia. En het volgende schot op goal dus voor Manchester United. Dat in die beginfase veel en veel sterker is dan de opponent uit de Bundesliga. Wat een goede speler is dat die Hernandez. Javier Hernandez met Chicarito. De kleine ert betekent dat achter op zijn shirt hij scoort. Hij scoorde al voor de winter veel, maar na de winter helemaal aan de lopende band. En ook afgelopen zaterdag was hij van groot belang toen hij in de 82e de winnende maakte tegen Everton. En Manchester United nu zes punten voor, staat in de eigen competitie. Zes punten voor op Chelsea met nog vier wedstrijden. Als nu Manchester verder kan, na een foutje achterin bij Schalke is daar Rooney die wacht... Op Hernandez, daar is hij. Nou, nu moet hij er dan nog een keer in. Of is het Rooney? Nee, hij wil hem afleggen. Hernandez, maar bereikt Rooney niet. Jongen, jongen, wat een kansen. We zitten in de 22e minuut. En het is eigenlijk zo langzamerhand een wonder te noemen: dat Manchester United nog niet heeft gescoord. Kans na kans. Hernandez en Rooney lopen er met z'n tweeën nu doorheen. Hij passeert met zelden gemakkelijk. Hernandez wil dan sociaal terugleggen. Rooney aanspelen, maar die bal is net tekort. Kans verkeken, maar weer geen doelpunt voor Manchester United. Hoe lang? Dat is de vraag. Houdt Schalke dit nog vol? Gewoon allemaal met het ontbalverlies van Papadopoulos. Die jonge Griek, 19 jaar, die daar op het middenveld speelt. Giggs gaat overigens die corner nemen. Die ontstaat nadat Rooney dus uiteindelijk verdedigd werd. Corner komt vanaf de rechterkant met Hernandez in de buurt van Neuer. Er wordt gefloten, dan is er iets geconstateerd. Ik denk dat dat een overtreding is geweest. Ergens achterin bij, of voorin bij Manchester United. Achterin bij Schalke met zelder het slachtoffer. En de vrije trap kan dan genomen worden door Schalke 04. Aangemoedigd dus door die volle bak hier. Normaal gesproken gaan er 35.000 liter bier per wedstrijd doorheen. In de arena af Schalke. Ik kan me zo voorstellen op deze feestavond dat het iets meer is. Dat er stroomt door die 15 kilometer bierleiding in dit stadion. Goed, het zijn allemaal leuke details. Op dit moment heeft Papadopoulos de bal naar voren gekopt. Op het hoofd van Evra die halverwege zijn eigen helft staat. Hem geeft aan Rooney. Maar Rooney's paas vervolgens op de opgekomen Valencia is wat minder. Secuur, waardoor eindelijk Hans Sarpij denkt, de linksachter van Schalke. Ik heb even wat rust, ik heb even de tijd om me in te gooien. Ook alweer een dikke dertiger deze Ghanese. Die door Felix Magath van Bayer Leverkusen werd gehaald voor defensieve zekerheid. Waar er eigenlijk onder Magath niet aan toe kwam. Pas na zijn vertrek ook weer fit was. En nu de vaste linksachter is van dit Schalke 04. Ja, ik krijg dorst van al die verhalen van jou. Maar er is even geen tijd voor, want de wedstrijd loopt. We zitten in de 24ste minuut. 0-0 Manchester United in de aanval. Het is eigenlijk één richtingsverkeer. Shelke dat aanvallend wilde spelen, kan eigenlijk niet tot aanvallen komen. wordt in eigen huis ver teruggedrukt door Manchester United. En Manchester United is op zoek naar de goal die het nog niet heeft gevonden. Daar wel kansen voor heeft gehad. Park zit er nu weer tussen. Omdat het Schalke ook niet lukt om de bal lang in bezit te houden. Carrick is uh, de man die speelbaar is. En dan gaat het via Fabio terug naar Ferdinand. Ferdinand naar zijn maatje achterin. Naar Vidic De twee uh, die dus in uitwedstrijden centraal achterin. Als ze daar staan nog geen tegendoelpunten hebben gehad. Deze combinatie mislukt dan met Evra. Die wat hard doorgaat op zijn tegenstander. En dat levert ook een blessure op aan de kant van Schalke bij de Japaner Ushida. Die wel opkrabbelt. Ushida, 23 jaar. Is nieuw. Won overigens afgelopen winter al een prijs. De Azië-cup met Japan. En staat dus en doet het goed aan de rechterkant bij Schalke. Nu opgekrabbeld. Heeft niet al te veel last van het inkomen van Evra. En dus is de vrije trap voor Schalke 0-4. Ushida gaat hem zelf nemen. Hij speelde overigens op die azië -cup. ook nog tegen Park. Die wedstrijd eindigde in 2-2 en won Japan uiteindelijk na penalties. Ik denk dat Park vanavond zegen gaat zegenvieren in deze wedstrijd. Als Schalke probeert aan te vallen met Varvan voor het strafstropgebied van Manchester United. Maar uiteindelijk gestuurd en dan kunnen de Engelsen er weer uit. Met Rooney aan de linkerkant. Papadopoulos loopt als een soort wakont mee. Nog altijd Rooney komt nu van links naar binnen. Vindt Valencia. Valencia staat 10 meter voor het strafstropgebied. Ziet dat en dan beter voor staat aan. Aan de rechterkant. Bal weer terug naar Valencia. Omdat dan inmiddels weer een blauw-witte muur is opgetrokken. En dat dus opnieuw moet gezocht worden naar een gaatje. Nou, dat gaatje is gevonden. Want hier komt de goal van Hernández. Nee, hij schiet hem voorlangs. Wat een prima steekbal was dat van Valencia. En die jonge Mexicaan gaat vervolgens als een uh, heet mes door de boter. Door de verdediging van Schalke 04. Komt aan de buitenkant uit. Nog wel wat lastig gevallen door Matip. Dan staat hij aan de rechterkant. En schiet hij de bal uiteindelijk voorlangs de goal van Manuel Neuer. Dus. Zoveelste echte uitgespeelde kans voor Manchester United. En de vraag is inderdaad, hoe lang houden we die 0-0 hier nog op de boorden? Voorlopig 26 minuten lang in dit stadion, waar het wat stiller begint te worden. Omdat Schalke natuurlijk lang niet zo goed is als de supporters hadden gedacht na de wedstrijden tegen Inter. Ja, frustratie ook bij Hernandez die het uitschreeuwt nadat hij dus de zoveelste kans in een nog prille eerste helft heeft gemist. En Schalke probeert maar in de wedstrijd te komen en probeert maar in de wedstrijd te komen. Nu met Edu aan de linkerkant van het veld. Goed de combinatie. Maar uiteindelijk de bal te gemakkelijk teruggegeven door Baumjohan. En dan heeft Manchester United de bal. En gaat het tik, tik, tik naar achter naar Vidic. En Vidic ziet voortdurend mensen zich aanbieden op het middenveld. Nu Giggs met de opening naar de rechterkant. Prachtige bal van Giggs. Weer op Hernandez. Die zoveel beweegt dat hij bijna niet te stoppen is door de verdediging van Schalke. Nu komt hij er uiteindelijk niet langs. Metzelder grijpt in wel de volgende hoekschop voor Manchester United. Dat veel beweegt, veel en veel aanbod is er voortdurend voor de mensen in balbezit. En Schalke weet zich voorlopig geen raad met de beweging voorin. Maar ook op het middenveld aan de kant van Manchester United. Moet zich nu weer wapenen tegen een corner die dit keer overigens vanaf de rechterkant genomen wordt door Valencia. Bal aan de voet komt wel wat dreiging, althans wat druk op. Maar dat bal kan terug naar Fabio die hem in het opgebied legt. Daar wordt hij ontvangen aan de linkerkant voorgezet. En daar is de goal van Kicks. Nee, die is er niet omdat Noyer er weer aan zit. Hoe is het mogelijk dat deze van Manchester United er nou ook weer niet in ging? En dan kan Schalke hem misschien uit. En met de nadruk op misschien omdat Farfan dan wel de bal bij de zijlijn moet aannemen en niet onder zijn voet door moet laten glijden. Maar weer een kans voor Manchester United en weer een hoofdrol voor Manuel Neuer. Want die pakt toch de meest onwaarschijnlijke ballen uit die goal tot nu toe. En hoe lang kan die Duitse international inderdaad stand houden? Dit keer dus de routinier, de 37-jarige Ryan Giggs in zijn 125 e Champions League wedstrijd. Die dat mooie jubileum niet mocht bekronen met een goal. En ook van niet van Manuel Neuer. Het blijft 0-0. Zes grote, zes goede kansen gezien nu. De laatste dus de kopbal goed naar de grond gekopt door Giggs. Maar Noyer ja, over zijn kwaliteit hoeven we ook niet te discussiëren. Het is uh, verreweg de beste keeper. Van Duitsland en een van de beste keepers van Europa op dit moment. Manuel Neuer, hij houdt Schalke dus op de been. Schalke dat uh, weer de bal kwijt is. Fabio die Valencia aanspeelt aan de rechterkant. Valencia halverwege de helft van Schalke kijkt om zich heen. Gaat naar binnen op avontuur. En het korte combinatiewerk opnieuw aan de kant van Manchester United. Levert de ruimte op bij Rooney die zich ver heeft laten zakken. Rooney wil dan een bal door het midden geven dat mislukt. Maar uh, heel lang heeft Schalke de bal niet. En ook geen overtredingen gemaakt op Edu die wel op de grasmat ligt maar op moet staan. Zo laat de scheidsrechter de Spanjaard uh, veel doorgaan. Kleine overtredingen of kleine duels niet bestraft. Dat is prettig voor de wedstrijd. Zo zit het tempo er lekker in. En kan Manchester United gaan bouwen aan de volgende aanval. 29 e minuut 0-0 nog altijd. Ferdinand en Vidic hebben het balbezit voor Manchester United nog wel op eigen helft. Schalke, dat al langzaam maar zeker Heimacht werd genoemd. Omdat deze ploeg thuis zo uitstekend acteerde. Daar eigenlijk nooit verloren. En altijd de baas in eigen huis was. Nou, de baas zijn ze zeker niet. Want de baas heeft roodshirt aan. En dat is Manchester United. Deelt echt de lakens uit. Op dit moment op dit veld in Kelsenkirchen, Valencia. Met het balbezit voor de Engelsen. Komt vanaf rechts. Geeft de bal in de as van het veld naar Park. Park wil een combinatie met Rooney. Die mislukt. Maar Typ kan niets anders doen dan de bal naar voren roeien. Ja, wel zoeken naar Raul, Maar Raul niet vinden. Omdat er drie man in zijn buurt staan. Eén daarvan is rechtsachter Fabio. Die de bal kopt naar Vidic. En inmiddels heeft Manchester United gewoon het balbezit weer overgenomen. Met Raul, Met Park. Die toch altijd en altijd maar speelbaar is. En in belangrijke wedstrijden altijd door Ferguson gebruikt wordt. Dus ook in deze. Oh, Efra, Zet Fernandes voor de goal. Fernandes moet dan. Maar Typ uitkappen. Dat lukt niet. Moet de bal terugleggen. En dan is de kans eigenlijk weg. Maar hij wordt. Het wordt weergevonden aan die linkerkant. Hernandez nu hard voor, maar geblokt. Een herkansing. En nog een keer hard voor. En weggehaald. Manchester United. Het lijkt wel een slotoffensief. Alsof ze achter staan in de laatste fase van de wedstrijd. Op die manier valt het aan. En je kan zeggen: Goh, wat is Schalke slecht? Nee, daarmee doe je Manchester United. Vind ik momenteel tekort. Ik vind. Wat ik op dit moment zie, Manchester United echt uitstekend en goed voetbal spelen. Al wil Park nu op het middenveld even te veel. Dan moet Schalke hier dan een keer gebruik van maken. Er komt natuurlijk aan die kant ongetwijfeld, want we zeggen het vaker bij dit soort wedstrijden, er komt altijd een keer een kans. Ook al ben je nog zo uh, de mindere in een wedstrijd, er komt altijd een kans. En Schalke kan alleen maar hopen dat die kans komt, zolang het nog 0-0 of krapper staat. Als het gaat om een voorsprong voor Manchester United, dat dus dus op weg is. Naar uh, het doel, voortdurend naar het doel van Noyer, maar ook voortdurend wordt tegengehouden door die doelman. Zes uitgespeelde kansen. Tegen een schot van Farfan. Dat geeft de verhouding het beste weer. Inderdaad. Bij die eh, nog altijd 0-0 stand. Als Saar Pij gevonden wordt in de as van het veld. Door Uchida. Twee backsters die elkaar even de bal toespelen. Vervolgens Baum-Johan. Linkerkant. Nu heeft Chalke ook even balbezit op de helft van Manchester United. En eh, de Engelsen eh, ver achter de bal. Raoul. Ja, die wordt gezocht door Gourado. Maar Raoul heeft het al lastig genoeg met zichzelf. Laat staan dat hij eh, combinaties kan opzetten. Toch komt United er nu even niet uit. En daar is Baum-Johan. op gebied, Moet dan een voorzet. Geven doet dat in tweeën en doet dat ook in tweeën verkeerd. Want Gix is uiteindelijk de ontvanger de rand van zijn eigen strafschopgebied. En nu is er veel ruimte voor United om eruit te komen. Via onder meer Paddock en Rooney. De diepte gezocht door Rooney. En Rooney wordt dan ook wel gezocht. Maar Matip, de jonge man uit Cameroen. 19 jaar, international ook. Toppunt gescoord tegen Inter, maar het zijn dingen die nu allemaal niet meer tellen. Hij heeft nu zijn handen vol aan Rooney. Ditmaal was hij een goede sta in de weg, wel ten koste van een ingooi. Die inmiddels genomen is. Ferdinand heeft de bal weer namens United op eigen helft. En dat allemaal na iets meer dan een half uur spelen. En een 0-0 stand. Balbezit. Achterin gaat de bal weer rond tussen Ferdinand. En op het moment dat er dan gejaagd wordt, wordt er gedreigd de bal terug te spelen door Ferdinand. En als hij dan ingetrapt is door Edu, de bal uiteindelijk naar voren. Carrick speelt in, wordt geen overtreding gemaakt volgens de scheidsrechter door Metzelder. En dan heeft Zowaar Baumelhan de bal voor Schalke. Maar weer wordt Raoul niet bereikt. Goed afgeschermd, in dit geval door Fabio. En dan de lange bal van Gix richting Rooney. Rooney los, geen buitenspel, maar die wil de bal dan aannemen twijfelt even of hij toch de stap naar voren niet moet maken. En dan schiet de bal door. Het was twijfel tussen aannemen of toch vertrekken en proberen daarna uit te halen. En twijfel, ja, twijfel is meestal niet goed. En ook nu niet bij Rooney. Te lang gewacht met het maken van de keuze. En dus kans verkeken. En inderdaad, de 33ste minuut zit er bijna op. Het grote scorebord boven dit uh, veld geeft aan 0-0. Maar zoals gezegd, dat mag nog altijd een wonder heten. Balbezit voor Farfan, uh, die uh, wel met een hele handige beweging weg is van Efraat. Balbezit houdt. Ondanks de aanwezigheid van Giggs. Papadopoulos zoekt dan naar uh, de rechterkant waar Edu zich ophoudt. Edu zou dan eens met een voorzet moeten komen richting het strafstomgebied. Dat lukt wel. Maar in de lucht wordt Raoul geklopt. Hij kijkt gelijk naar de scheidsrechter: Van jij werd er nou niet op mijn schouders geleund? Maar er wordt uh, geknikt of in elk geval met het hoofd geschud. Dat is niet nodig over een speler. Ze spe spreken dezelfde taal. Oh, dan komt de kaart aan voor Metzelder. Want in de tijd dat ik het had over Raoul, probeerde Manchester United er snel uit te komen. Via Rooney aan het shirt getrokken door Metzelder. En Rooney gaat dan bij de Spaanse scheidsrechter informeren: Pas ik er niet doorheen en is dit geen rood? En de scheidsrechter doet het af met een gele kaart. Het is wel de eerste gele kaart van deze wedstrijd. En hij is Recht gegeven, want Metzelder houdt inderdaad Rooney vast aan het shirt. Ja, de vraag of hij er dan doorheen is, wordt terecht beantwoord met nee. Tenminste, hij was er misschien wel doorheen. Maar er stond nog een verdediger naast en achter Matip stond daar nog. Dus kan je niet uh, spreken van het direct ontnemen van een uh, doelrijpe kans. En dus heeft de scheidsrechter gelijk met geel. De eerste gele kaart in deze wedstrijd heeft verder voor Metzelder geen gevolgen. Aan de kant van Schalke drie spelers in de basis op scherp. Papadopoulos, Gourado en Raoul... Mochten zij geel krijgen vanavond, dan hoeven ze de reis naar Old Trafford niet te maken. Wat dat betreft heeft Manchester United geen zorgen. Een schone lei aan die kant als het gaat om spelers op scherp. En Manchester United met de volgende aanval. Nu wel de vlag omhoog voor buitenspel. De bal was van Giggs richting Fabio, ver doorgeschoven. En Er wordt dan wat cynisch geapplaudisseerd richting de assistent door... Uh, het volk aan die kant door de supporters van Schalke. Omdat die kennelijk vinden dat er in wat situaties daarvoor niet goed is gevlacht. Door de assistent. Die situaties zijn mij wat dat betreft ontgaan. De overtreding van Edu op Park. En de volgende vrije trap dus voor Manchester United. Ja, je ziet ook aan Schalke dat de laatste minuten wel iets meer in de wedstrijd lijkt te komen. Dat het niet goed weet hoe het met deze situatie tot nu toe moet omgaan. Eva speelt de bal vanuit de linkerkant naar de as van het veld. Waar uh, Ferdinand staat. De centrale verdediger die wacht eventjes tot er uh, mensen op bezoek komen. Nou, dat zijn in dit geval R2, Gouradou en Raúl En dan weer razendsnel verplaatsen naar de linkerkant. Waar Efra wat ruimte voor zichzelf heeft gecreëerd. Gevonden wordt door Giks. Kick krijgt de bal uiteindelijk weer terug aan de linkerkant. Heb Carrick gevonden in de as van het veld. In de middencirkel. Paast hij naar de rechterkant. Aanname moet er komen van Valencia. Die aanname is goed met Sarpij voor zich. De hoogte van het schasselgebied. Ja, Valencia wil richting de achterlijn. Maar Sarpij speelt al wat jaartjes mee. En heeft dat wel in de gaten. Maar wordt nu toch uiteindelijk gedold. Als Valencia de combinatie zoekt met Kiks. En dan wil men afleggen op Hernandez. Nou, dat lukt niet. Maar Hernandez krijgt nog wel een kans om te schieten. Gered door Zijn schot wordt geblokt door Oeshida. En dan uiteindelijk Hernandez. Of kicks die Paddock nog vindt in het schapshoopgebied. Althans dat wil hij. Maar de Zuid-Koreaan maait hopeloos over de bal heen. En dan zijn er weer momenten geweest voor Manchester United. Is er weer een hoofdrol. Natuurlijk in eerste instantie voor Manuel Neuer. Als Hernandez schiet op zijn goal. Hij kan redden. En dan Park. Ja, dat is een goed blok voor Oshida. Die met gevaar voor eigen leven zich in de baan van het schot gooit. En uiteindelijk dus Giggs. Die met al zijn overzicht ziet dat hij beter niet zelf kan schieten. Maar dat Park er iets beter voor staat bij de linkerpaal. Nou ja, Park mist die bal. Weer een moment voor Manchester United voorbij. En zo blijft het hier wonder boven wonder. Nog altijd Kelse Kiersje 0-0. Het is 0-0. Het is een schietend. Maar een knuffelbeer hebben ze nog niet te pakken. Die van Manchester United nu ook weer kans op kans, dus verschoten. En Schalke, terwijl we even ook de trainer zagen, Ranjik, die uh, hoofdschuddend toekijkt. Schalke weet dat het uh, moet hopen dat het de stand zo lang mogelijk op 0-0 houdt. En misschien dus dat ene kansje krijgt. Bal aan de rechterkant. Waar naartoe, denkt uh, Farvan? Ja, nou laat ik dan Uchida maar aanspelen en zelf doorlopen. Dat is een goede combinatie met Farvan. Farvan legt af. Edu raakt de bal wel met de voet. Maar dat heeft verder uh, geen consequenties voor Van der Sar. Die naar de bal toe kan en hem kan tegenhouden voor de achterlijn. Om zo tempo te maken en de bal weer in de ploeg te brengen. Ferguson zit rustig op zijn stoel. Kijkt om zich heen. Hij is inmiddels 69 jaar. Won met alle clubs waar hij trainer was, want hij was natuurlijk voor Manchester United ook nog trainer bij Aberdeen, onder andere en bij St. Mirren. 46 trofeeën en wil op jacht naar nummer 47 en nummer 48. 47 lijkt de titel in Engeland te gaan worden, maar 48 de Champions League, dat is natuurlijk de grootste droom van Ferguson dit seizoen met Fabio. Aan de rechterkant aangespeeld is nu Valencia. Daar komt de volgende voorzet van Valencia. Ver achterin, Park die kopt en de bal valt achter Rooney, Fabio en weer niet. Jongen, jongen, jongen, hoe is het mogelijk? Weer een kans verkeken voor Manchester United. Helemaal mee opgekomen. Die kleine rechtsback, die Braziliaan Fabio, die het in één keer moet doen. En de bal dan maar net over de lat. Neuer zat er wel bij met de hand, maar hoefde de bal ook niet aan te raken. Volgende kans geweest. En ik zit toch al, Ronald, met die schiettent van zo even op een kans of tien inmiddels. En hoe lang zijn we bezig? 38 minuten. 0-0. Manuel Neuer, hij verdient een dikke pluim, want hij houdt tot nu toe stand... en geeft antwoord op het spervuur dat Manchester United loslaat... hier in die Arena Schalke in Kelsenkirchen... waar de thuisclub weer het balbezit heeft met de Edu. Edu wil dan wegdraaien bij Ferdinand, krijgt een tikje mee. Dan neemt Schalke Nuvier toch gewoon weer het balbezit over. Omdat Manchester United even wat slordig was. Sterker nog in de tweede instantie vier Garrick weer is. Bal gaat over de zijlijn. Vierde middenvelder van United. En Hans Sarpij mag gaan ingooien. 3, 4 meter, nou iets meer. 10 over de middenlijn aan de linkerkant. Zoekt hij naar bewegende mensen. Ja, Edu komt wel in zijn richting. Raoul is nu ook onderweg. Maar op het moment dat Edu wil koppen, zit de Park er alweer tussen. Hoewel de afvallende bal nu wel in bezit is van um, Chalke 04. Ushida aan de rechterkant. Daar met Farfan. Farfan met de bal aan de voet. Kijkt even. Vindt in de as van het veld Gouradou. Gourado heeft een aardige steekbal. Vindt Farfan weer. Dan Edu. Edu staat buiten het gebied, Maar legt hem al wel richting Farfan. Die kan koppen dan Raul of is het Gourado of is het een overtreding? Het is geen van alle de overtreding zou dan gemaakt zijn door Valencia maar ik denk dat het terecht is dat de scheidsrechter laat doorspelen en dat er uh, wel erg makkelijk gevallen werd maar dat blijft wel balbezit voor Schalke sterker nog Gourado probeert Raul zelfs weg te sturen in het uh, strafstopgebied van Manchester United uiteindelijk wordt de verdedigende klus geklaard door Valencia maar zowaar is even wat opwinning voor die goal van Van der Sar zonder dat de Nederlandse dan zelf in actie te komen. Ja, ik dacht dat het Baum-Johan was die een duwtje kreeg van Valencia. Het is een schouderduw. Baumjohan gaat gemakkelijk, veel te gemakkelijk naar de grasmat. En dat heeft de scheidsrechter uit Spanje uitstekend gezien. Zeker geen strafschop waard. En dus ook niet gegeven. Manchester United heeft de bal alweer, maar zomaar wel. Dat. Laten we dat niet vergeten. Even druk, of in ieder geval even voorwaarts van Schalke. Dat het nu ook weer van afstand probeert met de man die dus zojuist gemakkelijk viel. Baumjohan. Met een schot, een schuiver over de grond in de handen van Edwin van der Sar. Die dus wat te doen heeft. En misschien dat Schalke wat hoop kan putten uit deze momenten. Met nog vijf minuten in de eerste helft. Open ze wel in de harten van de mensen. Want juist even na dat moment voor de goal van van der Sar. Is het publiek er weer even achter gekropen. Heeft er toch weer misschien iets hoop gekregen. Gaat er dan ook van die hoop uiten. En zingt het weer. Blauw ontwijs, dich. Dat is het clublied van Schalke 04. En dat schalt door het stadion Op het moment dat er een anders gevonden wordt... Als Manchester United op de rand van het Duitse strafstomgebied. Bal terug naar Valencia. Rechterkant. Sarpij komt storen, Is te laat. Want daar is uh, Fabio al. In de as van het veld. Garrick. Garrick Rooney met een handige beweging. Maar iets te handig. Iets te veel gallery play. Eerst maar een goal maken. En je dan uh, schuldig maken aan dit soort prachtige dingen. Uiteindelijk de bal in de handen van Noyer. Die snel verplaatst richting Raoul. Linkerkant. Net iets over de middenlijn krijgt hij. Geen vrije trap. Daar waar hij hem wel wilde. Na het verdedigende werk van Fabio. Manchester United neemt weer op. Over. Giggs met een bal de diepte in, waar het uh, fluitsignaal klinkt. Dat is dan voor een overtreding op Matip van Yisum Park. En zo heeft Schalke een vrije trap gekregen. Ligt Matip wel op de grond, zoals Ronald al eerder zei. Cameroen staat er in zijn paspoort. Heeft uh, wel een uh, geboorteplaats uit Duitsland. Daar ook in staan. Bochum, een Duitse moeder, een vader uit Cameroen. Met dezelfde naam, ook een oud voetballer. Hij staat inmiddels weer. En zo kan... De vrije trap genomen worden, iets buiten zijn eigen strafschopgebied door Noyer. Gewoon maar lang richting Edu, die het lucht wel verliest van Evra. Maar het balbezit blijft wel voor Schalke via Ushida. Ushida goed ingespeeld naar Farfan. Farfan met een voorzet over de grond, maar die kan nog goed terechtkomen. Het is dat Fabio daar oplet en die bal maar gewoon op goed geluk wegrampt. En dat goede geluk is er voor Manchester United dat de bal houdt via Giggs. Giggs, Carrick. Naar de linkerkant naar Evra. Evra heeft wat tijd. Speelt Park in. En zo combineert Manchester United op dit moment goed. De bal weer terug naar Vidic. Dan kijken we nog maar eens naar de klok. 42 e minuut. Als Van der Sar de bal ver kan trappen. Dat kort doet. En daar zit dan bijna Raoul met een voetje tussen. Dat gaat dan goed voor Van der Sar voor Manchester United. Dat dan in twee, drie keer ineens aan de andere kant is bij Rooney. Rooney speelt in op het middenveld naar Carrick. Carrick met een goede bal op Park. Maar die heeft kennelijk niet op die paas van Carrick gerekend... Controle niet goed, overname van Van. Van, wacht eventjes, want er moet wel wat uh, hulp komen van uh, achteruit. Nou, daar is de hulp. Edu onder meer op de helft van Manchester United en zegt dan. Tegen de grensrechter als die bal over de zijlijn gaat. Ik was echt niet degene die dat als laatste deed. Ik verdiende ingooien, maar de grensrechter is het niet met hem eens. Zegt jij wel uh, absoluut schuldig. En dus heeft United inmiddels alweer ingegooid. Sterker nog, het spel weer geplaatst, verplaatst richting de helft van uh, Schalke 04. Waar Park gezocht wordt, maar Ushida dat uh, gezien heeft. Bal over de zijlijn komt en op slag van rust mag Manchester United... de hoogte van het uh, slasopgebied van Schalke 04 aan de linkerkant gaan gooien. Is inmiddels gebeurd. Evra is uh, ook komen helpen, de linksachter bal terug naar Garrick. Garrick brengt hem in het strafschopgebied waar Hernandez staat te wachten. En waar Sarpij met pijn en moeite die bal terugkrijgt via het hoofd in de handen van Manuel Neuer. Aan hem is het te danken dat het waarschijnlijk 0-0 is bij de rust. En dat mag eigenlijk best wel als een soort overwinning worden gezien door dit Schalke 04. Of krijgt het toch nog het doelpunt te verwerken? Opslag van rust is hier Rooney. Rooney op de punt van het strafschopgebied. Aan de linkerkant krijgt hij hulp. Kan de voorzet van Gigs komen. Natuurlijk heeft hij een mooie trap. Valencia bijna daar. En paniekerig verdedigd, maar wel goed verdedigd op het laatste moment. En dus wordt het een hoekschop. En daar had uh, opnieuw gevaar ingezeten voor Manchester United. Ik denk dat het Papadopoulos was die op het laatste moment wegkopt voordat uh, Valencia daar dus was. Na nou, weer zo'n mooie, bijna ouderwetse voorzet zou je bijna kunnen zeggen van Ryan Giggs. Met die fluwelen linker van hem. En dan wordt het inderdaad uh, Papadopoulos die overeind wordt geholpen door Noyers Een doelman. En... Dan moet Schalke weer gaan opletten, want de hoekschop is inmiddels al genomen. Giggs heeft zich nu aan die kant gemeld. Speelt de bal in op de rand van het strafschopgebied, waar Park ook staat. Geen buitenspel voor Valencia. Hard voor. Rooney, nee. Afgeschermd. En dan geen overtreding van Park. Wel kan Schalke opruimen. Maar er is niemand voor in, omdat ook Raoul mee terug was. En loopt de laatste minuut van de officiële speeltijd van de eerste helft. Er zal niet te veel bijkomen. Misschien wel helemaal niets. En staat het nog altijd 0-0. Park met de bal naar Rooney. Rooney en Anders het strafschopgebied in en... Anders nee, weer noijer. Hoe is het mogelijk dat deze Duitse keeper alles in de weg ligt vanavond? Valencia vanaf de rechterkant met een voorzet. Maar die gaat over de achterlijn heen. Hij verdient een standbeeld inmiddels, deze Manuel Neuer. In deze halve finale van de Champions League. Het was niet en anders. Dus het was Kix die op hem afkwam. En Kix probeert de bal, als die vanaf rechts richting de goal gaat, langs Neuer te plaatsen. Maar die houdt zijn handen breed en krijgt hem dan op de arm geschoten. Schalke 04. Dus nog één keer richting de goal van Manchester United. Met Baum Johan, met Gourado aan de rechterkant. Bijna bij, of linkerkant, bijna bij de linkerpunt Gourado komt wat naar binnen. Zoekt dan een combinatie met Edu, Edu van de Sar heeft hem te pakken en dat zal zo'n beetje toch het laatste zijn wat we in deze eerste helft gaan meemaken. Want de 45 minuten zitten er met een 0-0 stand op. Sterker nog, het eindsignaal van de eerste helft is daar. richtingsverkeer in Kalsenkirchen en er is een man die met name opvalt natuurlijk. Dat is de doelman en aanvoerder van Schalke 04. Het kind van de club houdt de club op 0 bij rust. 0-0 in Kalsenkirchen bij Schalke 04 tegen Manchester United.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 Minister Kamp van Sociale Zaken blijft bij zijn beleid om minder werkvergunningen te geven aan tuinders die buitenlandse seizoensarbeiders willen aantrekken. Onder meer uit Oost-Europa. Volgens hem is er voldoende aanbod van Nederlands personeel. Vooral bomen- en aardbeienkwekers in West-Brabant zeggen dat ze in de problemen komen als ze geen buitenlanders mogen aannemen.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 Rust bij Schalke 04 tegen Manchester United. Het staat 0-0 en dat is een wonder, Hengsbaan. Ja, dat is een wonder. Er is één speler bij Schalke die kan meekomen op het niveau van United... en dat is Neuer. Dus Schalke... Zo niet hoger. Ja. En uh, die heeft volgens mij zeven vrij zekere doelpunten eruit gehouden. Ongelooflijk. Ik heb uh, mee zitten schrijven jij ook qua kansen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voor ja. Manchester United. Ja, ja. Eén voor uh, Varvan. Achtste minuut. Schot net naast. Ja, uh, Schalke die, uh, speelt lang zo goed niet als tegen Inter. Ik vind met name dat Edu ongelooflijk slecht voetbalt. Die zou ik wisselen. Uh, die was tegen Inter wel heel gevaarlijk in de lucht. Ja, je maar... was vooraf erg enthousiast over Ja, maar hem, uh... nu uh, verliest hij ook elke kopduel. Je hebt er helemaal geen fluit aan, ook met het storen niet en zo. Maar uh, ze zijn ook uh, op het middenveld, uh, hebben ze veel te weinig zelfvertrouwen Schalke. Ze laten zich totaal afbluffen en intimideren door Manchester United. Wat ik heel goed vind wat Rooney doet. Om de beurt wijkt hij uit naar de linkervleugel waar hij vrijkomt. Ja. En dan weer laat hij zich zakken op de middenlijn. En dan komt hij ook vrij. Ze sturen niemand met hem mee. En Rooney domineert het veld op een enorme manier. En daar winnen ze het op, denk je, op het middenveld. Op. Jazeker. Ja. Um, uh, wat kun je als ploeg nu doen? Uh, Laten we uitgaan van Schalke. Nee, ze moeten gewoon doorvoetballen. Uh, dat lijkt me logisch, want het duurt nog drie kwartier. Ja, maar, ja. Maar, um, maar hoeveel geluk kan je hebben? Dat nou, houdt ja, natuurlijk een keer kijk, op, toch? Man United speelt in een verschrikkelijk hoog tempo. Die hebben al meer dan 60 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Uh, die zullen dit niet kunnen volhouden. En dan, uh, dan krijg je kansen voor Schalke. Maar Schalke heeft toch ook een zwaar seizoen gehad? Ja, maar minder. Hè? De, ik weet niet, uh, die verliezen de... heel veel. En uh, zitten niet meer in de beker volgens mij. Uh, Manchester United speelt op alle fronten. Ja. Ja. Dus je, je verwacht op een of andere manier... dat het met United nog wel een keertje misgaat? Nou, ik verwacht niet dat het misgaat. Kijk, als ze zo doorgaan, zullen ze wel een keer gaan scoren. Maar het is maar de vraag of ze zo door kunnen gaan. Hernandez speelt geweldig. Vind je niet? Ja, nou... Uh, ja, hij mist de kans, uh, he, hij, maar ik bedoel, wel, hij staat wel alleen voor de keeper. En hij heeft moet er de wel pech van de goede maken, keeper, volgens mij. Ja, maar hij heeft wel de pech dat er een goede keeper tegenover staat. Ja, maar goed, hij staat in de spits. Uh, hij komt vrij voor de goal, dan moet hij toch scoren, of niet? Ja, dus hij speelt helemaal niet zo goede Nou wedstrijd. ja, het is wel een meesterlijke voetballer. Mm -hmm. maar, maar je moet een beetje concreet zijn, zoals de Italianen zeggen. De oudjes, uh, Giggs en Raul haal ik er even uit. Ja. Hoe houdt hij het vol, die gigs? Om daar maar eens mee te beginnen. Ja, dus dat is ook. Uh, dat houdt hij ook niet de hele wedstrijd vol. Hoewel ik dat dacht, ik laatste ook een keer in de Engelse competitie. Toen heeft hij hem wel 90 minuten laten staan. En uh, hij duwt die, uh, die Papadopoulos naar achteren. Maar die assisteert zijn verdediging wel heel erg goed, hoor. Die Papadopoulos. Want die zitten vaak tussen, hè? Mm -hmm. tussen pases of schoten, weet ik veel. En. Um, ja, wat Gix doet is, uh, is, is echt uh, verbluffend. Die is 39 volgens mij. Ik dacht 37 Oh, maar nou ja, anyway, anyway, hij uh, speelt al 20 jaar uh, op het hoogste niveau. Ja. Um, Skals bijvoorbeeld heeft er veel meer moeite mee. Die heeft rode kaarten nodig en leed tackles uh, in deze fase van zijn carrière. En Gix speelt soeverein, doordat hij nooit uh, waarschijnlijk een uh, WK gespeeld heeft of een EK. En dan uh, Raoul. Ik heb hem nog weinig gezien. Uh, nee, maar ja, hij heeft, uh, heeft niks aan die partner van hem. Kijk, uh, die Edu, die legt niks af. Die, die staat daar eigenlijk als targetman. En uh, die moet dus een balletje terugkoppen voor Raoul. Maar, de, maar dat kan hij niet. Hmm. Dus de conclusie kan nu zijn dat eigenlijk in de rust... de trainer van Schalke eigenlijk zou moeten zeggen... ga gewoon zo door. Ja, nou, Schalke kan alleen maar beter boek. worden. Laat hey, ze uitdragen. Ja, Schalke kan alleen maar beter worden. En wanneer kan het gaan veranderen op het moment... dat men United in de 48e minuut 1-0 maakt? knakt er dan iets? Denk ja, je, dan, dan is het finito. Dat, dat trekken ze niet. Als uh, Manchester United alsnog voorkomt, dan stort uh, Schalke in, denk ik. Maar als het 0-0 blijft, en dan rond de 70ste minuut, dan is de pijp leeg bij een aantal spelers bij Manchester United. En dan kunnen zij uh, dat, dat wijst de ervaring een beetje uit. En dan kunnen ze wel kansen krijgen.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 Gary Moore en Still Got the Blues. Tien over half tien. We hebben u eerder gemeld dat we bij de Arena zijn... omdat daar de ledenraad bijeenkomt. Rachnan Niemeyer is daar voor ons... zit nog steeds naar een dichte deur te kijken bij de Arena. Kortom, uh, geen nieuws. Uh, mocht dat wel zo zijn, dan hoort u dat vanzelfsprekend direct... Andries Ulderink is vanaf komend seizoen de trainer van de Graafschap. Hij werkt nu nog in de eerste divisie bij Ahead Eagles. Ulderink is de opvolger van de rij Kalezic. De zoektocht naar een nieuwe trainer heeft 2,5 maand geduurd. Uiteindelijk kwamen ze bij de Graafschap uit bij een oude bekende. Rob Fleur sprak met Andries Ulderink. Je kent deze club, hè? Je hebt hier al in het verleden al gewerkt. Is dat een voordeel? Ja, dat is zeker zo'n voordeel. En, uh, met name doelend op voordeel dat je heel veel mensen die hier binnen de club uh, nu nog werken. er uh, toen de tijd ook uh, werkten. Uh, noem ik maar eens even mijn technische staf. Richard Roelofsen, Jan Vreeman, Ron Olieslager, uh, Jos Geerke zitten nog bij als teammanager. Ook in de medische staf zitten nog mensen. Dus wat dat er gaat, uh, absoluut een voordeel. Is pijnlijk. Dat je overal hebt moet lezen dat je uiteindelijk pas aan bod kwam. Na bijvoorbeeld Ten Hag, Pastoor en wie allemaal niet de revue zijn gepasseerd. Koeman. Ja, nou goed, ik, uh, ik weet niet uh, om welke reden collega's uh, uiteindelijk geen uh, trainer zijn geworden van uh, de Graafschap. Uh, in het geval van Alex uh, Pastoor is het hè, NEC. Nou ja, goed, uh, als je uh, keuzes hebt uit uh, twee uh, hele mooie clubs, ja, dan kun je voor een andere uh, uh, kiezen. Dus ik stoor me daar niet aan, zo werkt het één keer in het voetballen. En ik uh, kijk alleen maar uh, na naar mezelf en naar de mogelijkheden die ik hier bij deze club zie. Hoe moeilijk deed Co-Heads toen je vroeg om een ontbinding van je contract? Bij het ondertekenen van het contract en het bespreken hebben we al uitvoerig over die situatie gesproken. Omdat de situatie het seizoen ervoor ook al een paar keer zich aandiende. Maar nooit concreet is geworden. Dus we hebben daar met elkaar prima over gesproken. En ja, ik ben zeer blij met vooral de positieve reacties vanuit Co-Heads. Ben je weggekocht? Nou, er er moeten kleine vergoeding tegenover staan. En, uh, ik denk ook dat dat uh, uh, heel reëel en uh, heel billig is. Je bent een kind van de streek. Daar wordt altijd kritischer naar gekeken. Maar Dat is ook goed. Dat is ook goed. Ik vind ook uh, als trainer van de Graafschap... ...mag iedereen je, iedereen je heel kritisch uh, volgen. Mensen komen hier naar wedstrijden toe voor een avondje uit. Die, die willen spektakel uh, zien. En daarbij als trainer verantwoordelijk voor. En, uh, anders moet je niet uh, trainer worden van de Graafschap. Wat gaat Andries Uldering veranderen aan de Superboeren... Nou, kijk, ik, ik wil niet zozeer uh, praten over uh, veranderen. Uh, ik wil proberen een aantal dingen eraan toe te voegen. Zoals? Uh, uh, nou ja, goed, kijk, uh, de graafschap komt vanuit een situatie van uh, knokken overleven. Nou, het zou mooi zijn uh, als we misschien uh, in balbezit... Uh, nog wat accenten op het positiespel kunnen leggen. Misschien bepaalde... nog wat accenten in, in, in de opbouw. Uh, dat, dat, dat zou heel mooi zijn, omdat ik vind dat uh, Dario daar al uh, met zijn staf... Uh, een paar stappen uh, heeft uh, gemaakt. Daarnaast zullen we nog weer een aantal nieuwe spelers moeten inpassen. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, we en wel voldoende om uh, um, uh, uh, aan te werken. Mag je spelers meenemen van Cohet? Of is, dat, is er een, een gentleman's agreement? Dat doen we niet. Nou ja, ik, ik, ik denk als, als de graafschap genoeg aan Cohet be, betaalt, dan, uh, dan mogen wij wel spelers meenemen. Dus is geen, geen verbod? Er is geen verbod. Uh, met Cohet ga je nog de, na de playoffs in. Het uh, een korte zomer. Ja, maar dat, dat is niet erg... Uh, kijk, uh, ik heb enorm veel zin in om hier uh, straks uh, te starten. Maar ook uh, een geweldige uitdaging de komende vier, vijf weken om uh, play-offs te halen. Uh, en uh, ja, vervolgens in die play-offs uh, ja, van ons doen spreken. En dat we daar nog een resultaat uh, halen. Liefst ideaal scenario natuurlijk met promotie naar de eredivisie. En dat zou helemaal uh, perfect zijn. En dan, uh, ja, dan hebben we een zomerstop van twee, drie weken. Dat is uh, voldoende. Antries Uldering, de nieuwe trainer van het komend seizoen van de Graafschap. In gesprek met uh, Rob Fleur, de ja, de komen we alweer uit de Afshalken Arena. Eh, Ronald van der Geer, Jeroen Elshoff. Eh, even nog, we hebben de, net even al die kansen de revue laten passeren. Ongelooflijk hoe die is dat te keeper. Daar gaat Bayern nog heel veel plezier aan blijven. Ja, het is bijna knap dat jullie dat hebben gered in, uh, in de ja, rust. Ja, ja. Want daar zou je bijna een hele avond voor nodig hebben. Nee, ja, dat heeft... Uh, dat heeft... Uh, uh, uh, Bayern goed gezien dat hij wel wat kan, die Noyer. Want het is een geweldenaar natuurlijk wat dat betreft. Uh, overigens Manchester United is ook op zoek nog naar een nieuwe keeper. en uh, een, pa een paar maanden, ja daar, daar gaat iedereen maar stiekem zo vanuit. Maar een paar maanden geleden werd Noyer ook nog in verband gebracht met Manchester United. Maar uh, Ferguson heeft dat nooit willen bevestigen. En uh, overigens heeft hij de naam Stekenburg ook niet heel vaak laten vallen. Maar dit zou toch ook een goede zijn. Maar Bayern, dat uh, lijkt allemaal wel te gaan gebeuren. Daar... Uh, er zijn zoveel berichten omtrent dat bericht dat aanstaande is. Dat dat wel gaat goedkomen voor Nooyen en Beiren. En, uh, dan denk ik dat ze een betere hebben dan Kraft. Om maar eens een open deur in te trappen. De bal ligt op de middenstip. En zo zijn we klaar zonder wissels voor het begin van de tweede helft. Er is wel iets veranderd aan de kant van Manchester United. En het is mij niet helemaal opgevallen, maar dat komt wellicht omdat ik niet altijd op iedere kleur let. Maar daarvoor hebben wij gelukkig collega Ronald van der Geer. Ja, ik volg de mode op de voet en ik zie dat Edwin van der Star in een ander shirt in het veld is gekomen in de eerste helft. Nog in het groen gekleed, in de tweede helft in het geel. Terwijl als je toch verwacht dat er iemand een keeper van shirt moet wisselen vanwege het vele werk, is dat de doelman van, van de Schalke 04. Met de eerste actie gelijk van Schalke 04 vanaf de rechterkant voor die smoort in het schafstopgebied van Manchester United. United gaat via Park nu uitverdedigen. En de lange bal uiteindelijk naar voren. Richting de helft van Schalke 04. Waar achteraan geshout wordt. Door Hernandez. En die krijgt uiteindelijk, omdat het niet helemaal correct verdedigen is, ook nog eens een tikje van Matip. Komt er nou een ingooi of komt er een uh, vrije trap? Dat is de grote vraag. Ik zou een vrije trap geven, omdat Matip ook. en Andes gewoon uh, voor de benen trapt. Vrije trap dus aan de linkerkant van het veld. Noya moet gaan organiseren en zorgen dat zijn verdediging goed staat op die vrije trap vanaf de linkerkant. Dat kan je ook wel aan de dommen overlaten, nu moeten ze verdedigers het wel gaan oplossen, want achter die bal staat een man met een goede trap, dat is natuurlijk Ryan Giggs. Eens kijken of de koppers bereikt kunnen worden, Carrick, Rooney kunnen goed koppen, maar natuurlijk ook Ferdinand, Fidic, het zijn allemaal mensen die gevaarlijk zijn in de lucht. Als daar de trap van Giggs komt en daar is de kopbal van Evra. Maar ja, het wordt een eentonig verhaal, als we een kans of een poging van Manchester United in de mond nemen, dan moeten we erachteraan altijd gelijk de naam van Noyer noemen, want hij is degene, de doelman van Schalke, die overtikt, de bal overgetikt via de vingertoppen. En dus gaan we rustig verder met waar we gebleven waren. Kansen voor Man United en reddingen van Neuer. Ja, Deze is knap hoor, want hij staat op de 5 meter lijn, uh, Evra. En kopt die bal dus richting de Schalke-goal? Wat een katachtige reflex. Cornovers vanaf de linkerkant te nemen door Ryan Giggs. Komt bij de eerste paal. En wordt daar weggewerkt door Schalke. Maar natuurlijk weer ingeleverd. Dit keer weer bij Giggs. Park ook aan die linkerkant. Samen met Giggs. Gaan uh, proberen er langs te komen. Dat lukt niet. Omdat in dit geval Schalke 04 zich even erin vastbijt. Maar uiteindelijk bij de middenlijn. Gaat de poging van Baum-Johan, was aan het verdedigen samen met Edu weer mis. En is het Duitse balbezit alweer ten einde. En is Fabio de man namens Manchester United met Valencia aan de rechterkant. Met balbezit voor de Engelse. Bal naar het midden. Rooney stuurt uiteindelijk Valencia weg. Richting het schafschopgebied aan de rechterkant. Komt weer een voorzet. Gaat aan alles en iedereen voorbij. Nou Giggs kan al schieten. Oh. Maakt hem nog even vrij. Oh. En schiet hem ver en ver naast. U hoorde al wat oe en a's op de achtergrond omdat dit een hele mooie goal van Ryan Giggs leek te gaan worden. Op het moment dat hij de bal in het strafstompgebied krijgt aan de linkerkant, besluit hij nog even in te houden en twee man met een schijnbeweging op het verkeerde been te zetten. En vervolgens wil hij met het rechterbeen vanaf de linkerkant van het strafsopgebied met een curve die bal in de goal uh, ja, schieten. Maar hij schiet hem gewoon langs alles en iedereen. En dan ziet het er, ja dat moet ik toch eerlijk zeggen, ondanks alle respect voor Giggs, wat knullig uit. Ja, maar ja, hij moet het, ja, het is lastig om het uh, met zijn links te doen na die kapbeweging. Maar goed, het is uh, wel weer prachtig om te zien hoe hij uh, dit seizoen weer speelt. Ryan Giggs is natuurlijk in de vorige ronde al zo belangrijk geweest tegen Chelsea. Met uh, twee keer een assist in de thuiswedstrijd. De ene op Hernandez, de andere op Park en die assist op Rooney op Stamford Bridge. Dankzij hem versloeg Manchester United voor een groot deel Chelsea in de vorige ronde. En nu is Manchester United dus op weg... Om de volgende aanval in te zetten met Valencia die klaarlegt op Giggs. Maar die is dan te laat. Die had er niet meer op gerekend. Dat Valencia daar uh, zou kiezen om de bal klaar te leggen voor Giggs. Maar Manchester United hoeft zich geen zorgen te maken. Want achterin daar uh, hebben Fidicca en Ferdinand alles onder controle. Edu heeft niets in de melk te brokkelen. En Raoul vecht wel, knokt wel, maar verliest ook zijn duels. En dus gaan we weer via Valencia. En via Fabio op zoek naar het volgende gaatje en naar de volgende kans voor Manchester United. Dat doen we dan zo meteen even, want eerst uh, willen alle spelers van Manchester United de bal een keer geraakt hebben. Ferdinand Vidic. Uiteindelijk Rooney uitgezakt naar de linkerkant, halverwege de helft van Schalke. Dreigend richting Ushida, maar uiteindelijk kiezend voor een balletje naar het midden. waar Hernandez, ondanks dat metzelder hem achtervolgt, alsof hij zijn portemonnee gestolen heeft, uh, ja, in, de, in de rug zit en een overtreding uh, maakt. Daarom komt Manchester United niet echt veel verder. Uiteindelijk heeft de scheidsrechter besloten om inderdaad die uh, agressiviteit van Metzelder te bestraffen met een uh, vrije trap die dus zometeen door Giggs getrapt kan gaan worden. Metertje off, nou wat zal het zijn, 10-15 weg bij het strafstopgebied. Geen bal direct richting het strafstopgebied van Schalke 04, maar gewoon even gekozen voor de bal achterwaarts richting Vidic. Vidic op Ferdinand, Ferdinand heeft de tijd en de ruimte, speelt Fabio in. Zo uh, lopen de spelers van Schalke ook veel omdat de bal snel rondgaat zo nu en dan bij Manchester United. En er ook veel ruimte zit tussen de middenveldlinie en de aanvalslinie. En er ook veel ruimte gevonden wordt voortdurend door de spelers van Manchester United. Ook omdat ze zich geen raad weten met Rooney die voortdurend zakt en zich aanbiedt. En niemand aan de kant van Schalke die doordekt op de spits van Manchester United. Die dus zover terugzakt. Het is het balbezit voor Ferdinand met een opening naar de linkerkant naar Evra. Evra wordt wel opgepakt daar, maar ook niet echt. Dus combineert hij gemakkelijk met Park. Evra is er langs. Geeft vervolgens af op Gix. Gix vindt het gaatje. En Hernandez, maar nu gaat de bal er een keer in. Is er gevlacht en uiteindelijk ook gefloten voor het buitenspel. Nou, zal Hernandez denken... Schiet nog een keer langs Neuer tussen de palen. Heb ik weer last van die assistent die het vermoedelijk goed gezien heeft. Is het buitenspel op het moment dat Giggs de bal inspeelt? Ja, dat is het. Nou ja, eigenlijk niet omdat er een been tussen zit van een tegenstander. Maar daar heeft... Hernandez dus op het moment van spelen voordeel van zijn eerdere buitenspelpositie. En dan is het inderdaad in dit geval een goede beslissing van de assistent en ook een goede van de scheidsrechter. Ondanks dat been van de Schalke-verdediger, omdat Hernandez al buitenspel stond op het moment dat die bal werd ingespeeld. Pier Kloegen gaat zo invallen bij Schalke 04. Dat is doorgaans een middenvelder. Die zal daar komen om wat defensieve zekerheid... In te bouwen. Wie er dan uit gaat zullen we dan straks zien. Voorlopig nog even Manchester United met de druk naar voren. Met Zelder kopt de bal weg. Uiteindelijk weer het zoeken naar Edu. Die ook weer afgetroefd wordt in de lucht. En dan heeft Manchester United het bal bezit op de helft van de tegenstander. Maar het ingrijpen van Lucida is goed. En de voortzetting is ook goed bij Jefferson Farfan. Die gaat nu in volle snelheid richting het strafschopgebied van Manchester United. Maar zijn voorzet. Komt terecht bij Raúl. Of is dat Gurado was het? Gurado, de andere Spanjaard. Ja, die bal gaat de lucht in en komt er uiteindelijk toch nog terecht. Voorzet vanaf de rechterkant bij Goedado. Die de bal dan wel in één keer moet nemen. Enig risico dus in die bal moet leggen. En uiteindelijk gaat uh, ja, die bal ver naast de goal van Edwin van der Sar Geen probleem dus voor hem. Maar dit is het eerste dreigende moment voor Schalke 04 in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. Inmiddels zes minuten bezig in de tweede helft. Voor alle duidelijkheid, het is bij Schalke 04. Manchester United nog altijd 0-0. Ja, dat had toch wat uh, geweest? Het zou toch wat zijn als Schalke op voorsprong zou komen in deze wedstrijd? Ja. Er is natuurlijk zo'n oude voetbalwet, een cliché. Dat als je zelf de bal niet maakt, die aan de andere kant een keer valt. Dat kan natuurlijk Manchester United ook overkomen. Al heb je dat gevoel tot nu toe nog totaal niet. Het is een botsing, omdat Valencia niet zijn best doet om zijn elleboog weg te trekken. Vandaar de blessure bij Sarpij. Als er dan gewisseld wordt, Baum-Johan naar de kant gehaald. De middenvelder aan de kant van Schalke. En voor hem komt in de plaats Peer Kluge, 30 jaar. Geboren in Frankenberg, ook een middenvelder. Zijn Tweede seizoen bij Schalke is dit. Speelt veel in de competitie. Heeft een verleden bij Gladbach en bij Nürnberg. Hij komt nu dus in de ploeg. Eens kijken of hij voor wat meer balans op het middenveld kan zorgen. Als er nog lang op de klok staat, want het is een wissel binnen 10 minuten. In de tweede helft 8 minuten gespeeld. Als de volgende bal naar voren gaat aan de kant van Manchester United. Maar verdedigd wordt door onder meer Hanser Die dan wel wat last heeft van Park. Daardoor wat onzorgvuldig uitverdedigd. En er kan overgenomen worden Valencia. En Park, nou Valencia is er doorheen. Randschafstumgebied, lage voorzet. Toch weer geblokt door Schalke 04. Papadopoulos, bal niet helemaal weg. Rooney in de as van het veld. Gaat nu verder weg van het Schafstumgebied. Met de bedoeling om die bal terug te leggen binnen de 16 meter. Dat mislukt. Schalke zit ertussen. En Gourado zou dan Edu moeten wegsturen. Aan de linkerkant onzorgvuldigheid troef en overname weer van Manchester United. Met nu Park in Fernandes gevonden in het schapsroepgebied. Nee, dat is Giggs. Giggs uh, wordt in eerste instantie uh, de weg versperd. Giggs nog een keer aan de rechterkant. Weet daar de hulp van Valencia. Ja, dan is het te veel breien. Dan duurt het allemaal te lang. En kan uiteindelijk Sarpaia tussenkomen. En die bal over zijn eigen achterlijn schieten. Corner aanstaande voor Manchester United vanaf de rechterkant. En uh, dat gaat Ryan Giggs dus doen. Ferguson kijkt naar het grote scorebord, naar de minuten. En met hem mee kijkt zijn Nederlandse assistent René Meulensteen. En ook naast hem op de bank zoals altijd Mike Vielen. Het vaste team de laatste jaren van Ferguson als de hoekschop kort genomen is. Nu terug. Terecht komt bij Giggs. Appel van spel niet gegeven en dan is daar de goal. Nee, bij de eerste paal. Zowaar is het Vidic die daar nog staat vanwege die hoekschop. Als de bal hard voorgegeven wordt door Valencia en ja, waar je van Philips een knal verwacht... of een harde kopbal probeert hij het nu achter zijn standbeen langs. En dan is het misschien ook niet verrassend dat dat juist mislukt. Omdat het Noyer daar in de buurt is kans verkeken. Al gaat Manchester United alweer weg aan de linkerkant. Deze Marger van Vidic is uh, niet gelukt. Maar het is wel weer een mogelijkheid voor Manchester United. In elk geval weer een moment van dreiging van de Engelse. Die onmiddellijk ook weer het balbezit hebben overgenomen met Fabio de rechtsachter. Bal even terug naar Ferdinand. En Ferdinand dan naar Vidic. Die dus inmiddels terug is daar waar hij net dus bij die corner mee naar voren was gegaan. Park is ook overal. Rooney is overal. Ze draaien wat om elkaar heen. En hebben de bal erbij aangeraakt. En uiteindelijk mag Gerrit nu de diepte gaan zoeken. De diepte is ook gezocht door Park Maar Uchida, ja, ik vind dat toch best een aardige verdediger. Die staat daar zo'n mannetje aan de rechterkant. Roeit de bal nu ook naar voren. En dat komt bij toeval goed, wilde ik zeggen, bij Raúl. Maar de aanname van de Spanjaard is niet goed. Carrick neemt over. En als Kerk dan de bal verliest, dan heeft Chalk ook niet het geluk... dat zo'n tweede bal in hun voeten terechtkomt. Nee, gewoon bij Evra. iets terug naar Van der Sar, die het uh, toch echt niet druk heeft vanavond. En die zet direct Fabio weer aan het werk. 35 minuten nog in de eerste helft met Fabio. Die uh, de nodige meters pakt, ook niet wordt aangepakt door Gourado. Maar Fabio wil geen risico nemen zoals Manchester United voortdurend met het verstand speelt. Behalve nu dan als de bal mislukt naar Park. En de overname daar is aan de kant van Schalke. Maar niet voor lang omdat Park zijn fout wat dat betreft goed maakt. Al was hij niet degene die de bal inleverde maar wel de verkeerde kant op stapte. Hij... Zorgt ervoor dat Manchester United weer in balbezit komt. En dus gaan we wel uiteindelijk naar de rechterkant toe naar Fabio die Valencia inspeelt. Valencia levert in bij Giggs. Dan is het weer zoeken naar eventueel een lange bal of toch dichtbij. Hij kiest voor dichtbij naar Valencia. Valencia weer terug naar Giggs. Dan komt wel de opening naar de andere kant naar Park. Die het duel verliest van Oshida ook omdat hij er niet bij kan. Bal over de achterlijn heen. En dus kan Noyer rustig aan gaan doen bij deze doeltrap. na ruim 10 minuten in de tweede helft. Uit en al een, een, een paar minuutjes rustig. Deze uh, Manuel Mooier. uitblinker aan de zijde van Schalke 04. Nog altijd dus gesteund door dat publiek... dat er op een of andere manier in blijft geloven. En op de bank, uh, ja dat is de assistent van Ranjik, overlegt met zijn baas over... ja, is er uh, nog een tactiek te volgen waarin we uiteindelijk wel een keer wat gevaarlijker kunnen worden... of moeten we ons er gewoon bij neerleggen dat Manchester United een betere ploeg is... en het vanavond gewoon wat beter voor elkaar heeft... en individueel gezien ook op elke positie misschien wel een betere speler heeft te staan. Manchester United heeft nu balbezit met uh, Hernandez, met Fabio aan de rechterkant. Valencia, Valencia moet dan als die 10 meter over de middellijn staat weer terug naar Ferdinand op eigen helft. Daar Vidic die inschuift en uh, rustig kijkt. Waar naartoe gelopen? Geen aanbod, er is ook niet te veel beweging. Behalve bij Carrick. Carrick biedt zich dichtbij aan. In de middencirkel terug naar Vidic en Vidic naar Ferdinand. Ferdinand wacht even zo. Temporiseert Manchester United nu even. Wacht het weer op een opening. Die vervolgens lang wordt gezocht naar de doorgeschoven Hernandez. Nee, het is Giggs. Giggs verliest het duel en dus heeft Noyer de bal. Noyer die hem snel uitgooit. Neuer. Kijkt en geeft af. Is daar van de vrijheid? Nee, Gourado heeft andere plannen. En geeft hem af naar zijn linksbek, naar Sarpij. Sarpij die zoekt naar Gourado aan de linkerkant. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Gourado. En dat is Fabio die dat doet. En het publiek kijkt en komt er een gele kaart. Ja, die gele kaart komt er wel degelijk. Fabio op de bon. Het is 0-0 na 13 minuten in de tweede helft. op 1.